Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rotterdam-Zuid wordt een derde lichaam onder het puin vandaag gehaald. Vanochtend vroeg vonden speurhonden een deel van dat lichaam forensische experts zijn al uren bezig om het slachtoffer te bergen, ziet deze verslaggever Van Rijnmond. Daar wordt overigens op dit moment uh, nu uh, DNA-test uh, mee gedaan om te kijken of het inderdaad ook het derde vermiste uh, uh, lichaam is. Um, ja, en op dit moment zijn ze nog steeds bezig en dat zal nog wel even duren. Echt heel minuscuul werk, het is echt handwerk om te kijken ja, uh, ja, naar de rest van het lichaam, zeg maar. Na de explosie en de brand maandagavond bij dat gebouw werden drie bewoners vermist. Eerder werden al twee andere lichamen gevonden. De burgemeester van Amsterdam heeft drie huizen laten sluiten omdat er harddrugs is gevonden. Het gaat om kook, ecstasy en GHB. Ook lag in een van die huizen dik 100 kilo zwaar vuurwerk. En de huizen blijven drie maanden op slot. Jaap Stam keert terug naar zijn oude nist. De oud-voetballer wordt trainer bij Dos Kampen, zijn oude amateur Stam vertrok drie jaar geleden bij FC Cincinnati en zat sindsdien zonder club. Hij zegt dat hij vaak door clubs is gebeld en nu voor Kampen heeft gekozen. En flink schrikken voor mensen in bijvoorbeeld Amsterdam, Amstelveen en Hilversum. Ze krijgen van het waterschap Amstel-Gooi en Vecht aanslagen door de brievenbus over 2021 en de jaren daarna. Het gaat bij elkaar om ruim 650 miljoen euro, zegt het waterschap. Het is een eindige bron van inkomsten. Als we dat geld niet hebben, kunnen we niet zorgen voor die droge voeten en dat schone water. En ja, het is ook de wet. Eh, iedereen moet in Nederland belasting betalen. We kunnen niet voor de helft van de mensen zeggen, ach, u hoeft geen belasting te betalen en de andere helft zeggen ja. U mag er wel voor opdraaien. Ja, ze zijn er zo laat mee door problemen met een nieuw ICT-systeem. Mensen die weinig verdienen, die kunnen wel met een regeling eronder uitkomen. Het waterschap wil de achterstanden voor begin volgend jaar wegwerken. Heb ik nog het weer voor je? Op de meeste plekken wordt het al wat bewolkter. En later vanmiddag kan er ook nog wat motregen bij komen. Het is een graadje of 9. Dit weekend wordt bewolkt, een graadje of 10, met soms een klein buitje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Miken, ik Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Shupa et Albatraos, C'est parti Dag. weer uh, Welkom bij morgen is het weekend. Goedemiddag. Ja, middag inmiddels. Ja. Helemaal goed. En uh, Pim, die is uh, op verjaardag. En uh, mijn wederhelft neemt waar. Yes! yes. Eindelijk! <laughs> eindelijk is die oude grijsaard weg. Oh. Kan ik het weer overnemen? <laughs> Wat gaan we vandaag doen? Uh, ik heb allemaal nummers die. Uh, uh, Betrekking hebben op de duivel. Hoe ben ik op de duivel gekomen? We hebben weer sinds voor Netflix. Je ligt en... toch met de duivel in bed? Ja, jou. Maar oh. uh, op Netflix heb je de, de serie uh, Lucifer. Oh, en, Lucifer. Uh, Lucifer Morningstar. En dat is de duivel. En daar wordt zulke leuke muziek in gebruikt. Dus. Uh... Ja. Voldoende ja. ben ja, ik daarop ja. gekomen. Oké. Okay. Dus. Nou, laten we wat horen dan. Of uh, had je nog uh, een belangrijke mededeling? Nee, heb jij nog een belangrijke mededeling? Ik? Nee, nee ik zou niet durven. Nou, gezellig. Nee, ik heb dus nu uh, je broer, de kind van de duivel. Ah. Dat is een Nederlands nummer. dus. <klaars>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 Zo dus ja. Hoe is ie rood geloof ik? Ik, uh, ik was vergeten de microfoon open te zetten, maar oh, oh. Maar, maar verder is hij heel lief. Ik is er heel lief. Ja, ik denk al. Is mijn verbinding verbroken of uh, gaat het Nee, uit? nee, nee, nee, nee. Ik doe een foutje van mij. Oepsie. Oepsie. Een duidelijk momentje. Ja, het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, wat ga je maandagavond allemaal uh, draaien, Marcel? Uh, nou, het is weer de eerste van de maand. Uh, of de eerste week van de maand. Dus uh, dan uh, komt uh, brand nieuw weer aan bod. Play it Loud Brand New is. Ah, en ik die uh, alle nieuwe nummers van de voorgaande maand uh, laat horen. Dus ik heb uh, komende maandag dus een uh, overzicht van alle noemenswaardige, belangrijke releases op singlesgebied uh, in januari. Dus dat uh, kun je gaan verwachten. Het is veelal uh, ook veel symfonische metal wat er voorbij komt, maar ook uh, veel uitgediende, uh, waaronder Bruce Dickinson met een nieuwe single. De frontman van Iron Maiden en uh, Magnum, een uh, hardrockband uit de jaren 70, 80, wat nog steeds actief is. Zo, oké. Okay. Die hebben ook een nieuwe single uh, uitgebracht in januari. En uh, ja, veel uh, nieuwe beentjes ook vooral. Uh, onder andere uh, Exit Eden, een, uh, een band bestaande uit drie dames. Maar ook The Gems, ook een uh, hardrockband bestaande uit drie uh, dames. Dus uh, ja, het is vooral ook erg uh, vrouwelijk georiënteerd okay. uh, komende maandag. Dus het ja. wordt een... Uh, een leuke uitzending uh, voor de liefhebbers van symfonische Female Fronted Metal. Dus uh, ja, dat uh, kunnen jullie verwachten de komende maandag tussen 9 en 11 uur. En uh, Naast, uh, hm. er kunnen ook gasten komen, hè? Dat hoor uh, uh, ja. je ook graag. Ik, ik las dat op je, op je site met uh, Jimbo Free. Uh, ja, klopt. Ja, mensen uh, die liefhebbers zijn uh, van de metalmuziek en dat uh, graag komen delen met mij en de luisteraar, die kunnen uiteraard... Uh, ja, in de studio aanwezig zijn om een playlist uh, te laten draaien door mij. Dus hun mogen dan de muziek samenstellen. Hun favoriete liedjes. En die uh, zal ik dan uh, uiteraard met veel plezier voor ze gaan draaien. En uh, daarover uh, ga ik ze uiteraard ook uh, aan de tand voelen. Waar de liefde voor de metal is begonnen, uh, Wat voor bands ze leuk vinden en waarom. En dat soort dingen. Zoals, dus uh, ja... De 2e had ik nog een gast in de studio, uh, Mark Zwart uit Zandvoort. Die uh, heeft oh, ook ja. een heerlijke lijst ingestuurd uh, met uh, vooral veel oldschool muziek. Uh, Slayer, Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses. Dus het uh, was een heerlijk lijstje en een gezellige avond. Wij vonden het uh, onwijs leuk. Dat dus kunnen je altijd bereiken hè, met, uh, ja. op Facebook je de... uh, als je zit uh, Play maakt. It Loud. Ja, Play It Loud, at, uh, geschreven at ZFM Zandvoort... Uh, volg me dan ook gelijk, stuur me een uh, privébericht als je interesse hebt om langs te komen. Dan, uh, nou, dan zoek ik zo snel mogelijk contact uiteraard met je op om een datum in te plannen en dan uh, ja, kunnen ze naar de studio komen uiteraard. En ja. dat kan ook als je een uh, band hebt, ben je muziek ook, oh ja, uh, ja, ik ja. Uh, doe ook interviews met uh, metal bands. Uh, mijn collega had bijvoorbeeld uh, vorige week, uh, die doet dan Play It Loud Underground. Je had een, uh, een telefonisch interview met een uh, muzikant die hij ook persoonlijk kent uit uh, Noorwegen. Dus we moesten wel even naar Noorwegen bellen. Uh, een uh, black metal uh, frontman van de band Stormfront had hij een interview mee. Ja, ja, en dat mooi. was uh, super leuk ook. Uh, we waren alleen een beetje aan het handen met de telefoon in de studio. Dat liep niet helemaal gesmeerd. <lacht> <lacht> <lacht> Net zoiets als in dit. Hij je de microfoon opengezet. Ja, dat sowieso. Nee, maar de telefoon deed een beetje raar. We belden dan met de eerste telefoon en uh, wilden ja, dan ook de schijf van de, eerste, de micro, of, uh, van de eerste telefoon openzetten. Maar uiteindelijk was hij uh, te horen op telefoon 2, op tele, uh, lijn telefoon. Ah. Dus dat was een beetje apart. Hij begon te knipperen en toen drukte ik uh, de lijn 1 open zoals normaal gesproken moet... En uiteindelijk begon hij te knipperen bij uh, lijn 2. En we hadden de vorige keer dat we belden met telefoon 2 en toen gebeurde er helemaal niks. Dus dat was een beetje <lacht> apart. Ja. Dus, uh, maar goed, dat zeiden. Uh, dat Het is wel weer uh, gerepareerd volgens mij. Het is wel weer, uh, ja, er oh, was wel vaker uh, problemen mee geweest, schijnbaar. Ja. Ja, er ah, is okay. nog vaker problemen mee. Maar ik, wat, wat ik bedoelde, ik ging ja. even opzoeken en ik denk, ik tik gewoon Play It Loud aan, aan één stuk door in, uh, uh, op Facebook. En dan kom ik zo aan jouw uh, pagina. Ja, dus dat is heel makkelijk goed, ja. te bereiken als voor de luisteraars als ze dat willen doen. Het is, uh... Ja, het is vrij makkelijk inderdaad. Alleen uh, je moet even weten dat het ad is. Maar goed, als je Player laat Loud into dan vind je me volgens mij ook dat meteen. vind je het ja dus, uh, zelf, ja. Ja, dat vind ik het Dan raad ik de, de luisteraars aan die uh, van Metal houden dat ze dus, uh, te volgen te lijken. En dan blijven ze op de hoogte van uh, nou, alle programma's die gaan komen. Uh, ik deel ook elk uh, eind van de maand een, een uh, maandoverzicht van de volgende maand natuurlijk. Wat ze kunnen verwachten qua programma's. Um, ja, dus dat eigenlijk. Okay. Dus, zo blijven ze lekker op de hoogte. En ja, ja. Uh, nou ja, hebben ze interesse om te komen, dan uh, moeten ze uiteraard uh, een berichtje sturen. Ja. nou, perfect. Mooi. Dus, uh, en um, ja, daarnaast heb ik ook nog een nieuwe uitzending of een nieuw programma toegevoegd aan mijn uh, zes al bestaande thema-uitzendingen. Dat uh, gaat ge volledig gespecialiseerd zijn in de Nederlandse metal scene. Daar ga ik dus uh, aandacht voor hebben. Oké, okay, Nederlandse metal scene. Uh, ja, yeah daar is best wel een, een groeiende, bloeiende metal scene op het moment. Veel bands uh, ja, weten het succesvol te maken in het buitenland ook. Uh, nou ja, je, de grote uh, voorbeelden zijn natuurlijk Epica en Within Temptation. Dat, ja, ja, dat ja, grote ja. symfonische metal bands die het heel goed doen in, uh, in Zuid-Amerika, maar ook verder in de wereld. Die toeren de hele wereld over op het moment. En, maar ook de kleinere bandjes uh, beginnen het uh, steeds verder te schoppen. Um, dus ja, daar heb ik dan echt de aandacht voor. Kan van alles zijn, old school, kan ook nieuw zijn. En dat, uh, die uitzending uh, gaat dus volgende week uh, plaatsvinden. Ja. Op okay. de 12e, dus daarover de, volgende week meer. En dat is gewoon ja. om, uh, om 11 uur weer? Nee, nee 9, uur. 9 uur. Oh 9, 9 uur. tot 11. Ja. Ja, oh ja, oké. Okay. Uh, dat is een andere uitzending, ja. Ja, ja nee, ik was voorheen op uh, 11 uur. Uit, uh, dat was mijn oude tijd. Ja. Maar dat staat nog niet aangepast op de website van ZTV. Ah, ja, dus uh, mensen die dan uh, de app downloaden, die zijn dan uh, volledig op de hoogte van mijn uh, huidige uh, uitzendtijd. Nou. En nee, je moet je website even aanpassen. Mijn nee? website? Nee, hoor. Die Jimbo, die Jimbo staat nog steeds 11 uur. Oh ja, ik doe daar niet heel veel uh, mee momenteel. Ik moet daar nog wel wat actiever mee worden. Ah, maar dat okay. was meer een proef om een, een website op poten te zetten. Maar ja, dat zag er leuk ik, dat uit, toch? Vond ik? Ja, dat was wel uh, leuk ook gedaan. Ook uh, de informatie over die, uh, die mu music store waar jullie vroeger gewerkt hebben? Ja, ja dat was voor mij inderdaad Dat is echt wel interessant. Dus, uh, ja, ik probeer dan, uh, een beetje informatie erin te delen. Maar ik moet ook wat actiever zijn in de updates. Maar ik ben <laughs> ja, actiever met, uh, met Facebook dan met uh, mijn eigen website momenteel. Maar dat gaat wellicht nog komen. Oké. Okay, ja. Dat even uitprobeersel. Dus, uh, nou ja, volgende week uh, dan meer over uh, mijn nieuwe uitzending. Dutch ja. Fury trouwens, gaat dat heten. Dutch Fury. <laughs> Dutch Fury, dus de Nederlandse woede <laughs> in het Nederlands vertaald. Ja, nou, hartstikke leuk. Heeft, ik ben heeft, heel benieuwd, ja. want die ene ontdekking vond ik wel heel erg goed voor jou. die scholen scheikkels, dat is ook erg goed. Ja, ja. die staan nu um, in maart. Um, gaan ze twee shows doen in het voorprogramma van de Nederlandse Metal Act Blackbriar... En dat is ook een band die het steeds beter gaat doen, ook buiten Europa, of uh, binnen Europa aan het toeren is momenteel buiten Nederland, wou ik zeggen. Dus uh, ja, dat is voor hun een hele stap uh, voorwaarts. Uh, ze gaan dan voor het eerst echt optreden in, uh, in Steenwijk, geloof ik, in Gebroeders de Nobel. Dat zijn zalen waar ze eigenlijk al van gedroomd hebben. Uh, dus ja, twee uh, optredens in dus Drachten en in Leiden in, uh, op 1 maart. Ik geloof ja. de 28 e en de 31 e van maart gaan ze optreden daar. Dus ja, ik, ik, zie, ze, ik zie ze heel groot worden. En dat had ja. ik al bij het interview uh, vermeld. Dat ik uh, potentie en uh, de kwaliteit uh, heb gehoord en gezien van ze. Dat ze best ver gaan schoppen. Ja, dus, uh, en, uh, en, en hoe heet ze die band? Solar Cycles, Solar. Solar Cycles. Oh, ja. Ja. Solar Cycles. En uh, dat, ja... Uh, yeah. Dat vind ik leuk om te zien en uh, ik promoot ze ook natuurlijk regelmatig door uh, de muziek te draaien. Dus uh, ja, Solo Cycles gaat ook zeker ja. voorbij komen in mijn uitzending van Dutch Fury uiteindelijk. Niet de eerstvolgende, maar wellicht de volgende keer ja. als we weer wat nieuws uitbrengen. Dus het is uh, focus uh, op nieuwe materiaal uh, vooral. Ja, wij blijven ze dus ook promoten. Ja, ik ja, vind ja, het zeker. een hele leuke band. Ja. Ja. Uh, ja, is het ook zeker. Uh, hardwerkende jonge, talentvolle band. Ja. En uh, ja, die verdienen het gewoon en zo gewoon leuke, lieve ja. mensen. Ja. Dus, nee, leuk dat jullie ze ook promoten willen, dus uh, helemaal goed. Okay, ja. uh, ik had ook nog een bezoekje voor jullie uitzending, want leuk dat jullie de duivel uh, behandelen. <laughs> <laughs> ik zou graag uh, Mudley Crew willen horen met Running with the Devil. Of, nee, ik weet niet precies hoe je ja, heet, Running, maar een, een, een ander nummer devil. van... Uh, Wil jij die opzoeken? Ja, dan ga ik opzoeken. Oké, okay. dan uh, okay. gaan we nu eerst uh, de Rolling Stones met Sympathy for the Devil. Die kan niet verbreken, dat mag Oké. Nee, hey. zeker niet. <laughs> <Hey. laughs> Oké, okay, hey, goed weekend, Marcel. Marcel. Doei, doei. Uh, succes. Doei. Tot volgende week. Tot Hoi. volgende week. Doei, doei. Hoi. Hey. wandering hearts with the devil. The wandering hearts? The wandering hearts, ja. Yeah. De, de, wa de lopende hartjes. Ja, zoiets. Oké. Dus, eh. En, ehm, heb jij nog wat? Ja, ik was aan het kijken naar Marco Putto. Die schrijft zulke leuke stukjes in het uh, zandvoort Korantje, want... Als je dat nou leest, ook begint uh, februari eerst nog zeer zacht. Maar hij heeft er ook wel wat grapjes tussendoor. Van, uh, we krijgen nu wat weer uit Schotland. En daarna wordt het uh, in februari wat meer... Uh, uh, bovenlucht klinkt, koelt flink af boven het Noordzeegebied. En dan krijgen we wat, uh, uit Scandinavië wat uh, koude luchten naar binnen... Ik ben er wel weer klaar mee. Scandinavische kou weer. Een poging doen om zich zuidwestwaarts uit te breiden richting Noord-Nederland. Ja. ja. Mocht een vlakke depressie net zuid van ons land, geen haast maken. Oké. Okay. Net zuid. Nou ja, van ons land. Maar, kan het weer dus ook een depressie hebben, maar? Uh, de, volgens mij zit het, uh, het weer altijd in een chronische depressie. Moeten we dan niet een pilletje sturen of zo? En, uh, ceratine later ceratine. Later. Ceratine. Ja, serotine maken. Serotine? Ja. Maar het is heel leuk. Het Prozac. Prozac. <laughs> Marco Pito. Ja. Uh, nee, ik, uh, nee, gaat het Oké. Dan heb ik hier uh, Dolly Song Devils Cup. Say it twice. Wanna play with fire? Gonna roll the dice. Take my hand, come and lift me up. Wanna take a sip from a devil's cup. Turn you down too bed, times. Gotta start to read between the lines. Turned you down too bed, times. Gotta start to read between the lines. Once, say it once, no say it twice. if i got to hold the Wanna play with fire, gonna roll the dice Take my hand, come and lift me up Wanna take a sip from the devil's cup Turn you dance in bedtimes Gotta start to read between the lines Turn you dance in bedtimes Gotta start to read between the lines So you say, it's price. If I don't hold it tight I see. Dit was Wringer met Deal with the Devil. Dus. Altijd een leuk nummer. En ik heb nu uh, Wajona Urm. Uh, tell the Devil. Back, take you back My from red to black Red, red to black Red, red, red to black lees net in het uh, Haarlemse Nieuws.nl, van dat de Beatles uh, in, op 29 januari 1964 hebben ze uh, She Loves You in het Duits uitgebracht. Dit is, is meer dan 60 jaar geleden, hè, 29 januari, dat is, is uh, uh -huh. drie dagen geleden. Maar uh, Paul McCartney had uh, She lieb Die uh, <laughs> gezongen, want er was een verbale lijnensweg voor Paul McCartney, die de g klank, of... G Klank, slechts met moeite en tegenzin uit zijn strot kon krijgen. Ik zal het eens even spelen. That's all Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Hè? Duits. Ook... Die liefs die. En dat heeft ook niets met, uh, met, uh, met, uh, met de, de duivel te maken. maken. Of, nee, of je ja. moet Duits een duivelse taal vinden, maar dat vind ik best wel een mooie taal. Dus, uh... Nu gaat de slipnot The Devil in I. Hoe heet het afzetten, schat. De, de, nee, de Duitsers. De... Is dat? Beatles, die, nee, die heb je niet afgezet. Nu wel. Oké. Okay. <middels> Ik kom nog steeds liefst Hier ook moet je eerst van die Duitsers Duitsers. Duits, die ja stopzetten. Ja. This oh. Show you the name the Father, name the Father. Uh, slipknot met de Devil in. Het is I, een beetje I, ter, I, I. ter compensatie van. Uh, uh, van Helen. Van Helen, want die had ik al gedraaid. Ja, maar dit was wel een mooi nummertje voor Marcel, toch? Ja, ja, absoluut. Ja, uh, Zeker een mooi nummertje voor ben de. Wie het nog bestaat, nou, wat kan wel. Ja. Maar de, de, hoe heet het, draai ik nog een keertje zometeen? Van Helen met uh, Running for the, uh, with the Devil. En. Um, ah, dus, aan. <laughs> En ik heb nu Chris Stapleton met uh, uh, The Devil Named the Music. <hums> In a sad melody, and I'm sometimes a winner, and most times a loser. But if the crowd gets into it, well it all feels the same way to me. And sometimes I'm drunk. Sometimes I'm stoned Sometimes I'm drunk And Sometimes I'm stoned Ja, dit was uh, Chris Stapleton. Dus we gaan zo naar het nieuws toe. En uh, tot die tijd heb ik Dex met de Devil's Calling. Oké. Okay. Ja. Nou. Wow. Tot aan de andere kant van het nieuws. Make my day. Isaiah 54, verse 17. No weapon form against you shall prosper. Stacks. Yeah, straight from the depths of hell The devil's calling, he might win a couple battles But I promise he will not prevail These words are what I used to post bail My people trapped inside these chains They got us thinking in these jail cells So keep it quiet when I'm spitting real The way we living isn't right And yeah, I bet that's how Tupac's will. This generation's different Had to go with copper shield And keep myself away from Adams glorifying popping pills This is the energy of Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther, King Jr., Harry Tubb, and Emmett Till Look to God, then I kneel Yeah, the devil's calling, he's been looking for the weak But I promise we won't sign Yeah, this is not a game, the devil's calling on my people, stay inside and please be quiet when you screw your name, he tried to lead me down the wrong way, I used to question God, but after what I've seen, I'll never do that shit again, these verses biblical, I rap and pray that every day, the people watching, listening, at heed to the things I say I've been through, it felt pain, been down, felt rage, bounce back, back, seen God, bow bow down. God